Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Pieter Lakenman claimt namens alle ongeveer 200.000 klanten... een schadevergoeding van 2,8 miljard euro van de failliete DSB-bank... Volgens de stichting hypotheekleed van Lakenman werden deze klanten onder valse voorwenselen naar DSB gelokt en kregen ze later de rekening gepresenteerd. De claim is veel hoger dan Lakenman zelf eerder had voorspeld. In oktober schatte hij de totale schade op ongeveer een miljard euro. Het is de vraag wat er met de collectieve claim van Lakenman gaat gebeuren. De curatoren hebben zich eerder op het standpunt gesteld dat er bij faillissementen geen ruimte is voor collectieve claims. Vreemdelingen die zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf... krijgen voortaan minder snel een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Al-Bayrak rekt de periode op... waarbinnen de gepleegde feiten een reden kunnen zijn om een vergunning te weigeren. Voor bijvoorbeeld zedendelicten, mishandeling en mensenhandel... gaat de termijn van 10 naar 20 jaar. Iemand die een moord heeft gepleegd, komt helemaal het land niet meer in. Al-Bayrak kondigde de voorstellen twee maanden geleden aan. Toen was er commotie over een Irakees die in 1992... iemand uit Wraak had van moord en van wie de Raad van State onlangs oordeelde dat hij recht had op een verblijfsvergunning. Vorig jaar is de verkoop van zware vrachtwagens in Europa bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autofabrikanten, waarin 2009 wordt vergeleken met 2008. De markt van busjes en bestelwagens ging met bijna 30% onderuit. In heel Europa is er sprake van een forse daling, met de Baltische landen en IJsland als uitschieters. Daar daalde de verkoop van bedrijfswagens met 70 tot 80%.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 Nee goed, rubber kan heel goed, uh, uh, kunststof, plexiglas kan, ja. kan niet alleen graveren, maar kan ook snijden. Plexiglas glas kun je heel mooi, mooi snijden ook. Mm. Um, ja goed, uh, dat soort... Uh, en ja. en ik, ben heel erg, ik ben heel erg voor het experimenteren, want wat ik nu net gedaan heb, is ik heb voor mezelf kerstkaarten gemaakt...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 en, uh, maar je werkt met z'n allen uh, uh, naar, je, naar je droom toe. Mm. Nou, dat heb ik als fantastisch ervaren. Ja. En zo uh, raak je ook langzaam gewend aan het ondernemerschap. Dat je gewoon actief moet zijn, proactief mm. moet zijn. Niet uh, op je gat gaat zitten. Uh, overal achteraan gaan, dingen uitzoeken...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 delige kandelaar. Uh, zijn broer ging trouwen, ze hadden vijf jongens. Ja. En op ieder deel van die kandelaar moest een naam komen van, van die jongens. Met, en, de, en de laatste moest dan de datum van, trouw, mm. van trouwerij zijn. Nou, uh, kon hij in het apparaat. Dus toen hebben uh, ik samen net zo lang met die jongen gezocht tot het wel ging op de een of andere manier. En dat is ook goed gelukt. Ja, en dan is zo ja, dat vind ik ontzettend leuk. Mm -hmm. En zo'n klant zit er ook meer tevreden. Dan, dus ja, ja.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 like my Laat ik de teugels los en zwerf over de aarde. De horizon die wacht op mij kies voor mijn eind. This way yeah, okay. vertellen van hoe je dit ondernemerschap cultuurtje nu ervaart ja dat vind ik heel erg leuk ik vind het heel spannend ook ik ben mijn leven lang ambtenaar geweest ik kom uit een ambtenaar gezin mijn ex-man was een ambtenaar en plotseling stap ik dan in, in die ondernemerswereld met veel risico's en nou ja, lastige dingen ook maar alles